Een ipad betekent niet in verband met verloren. Ik zou kunnen krijgen een snel, maar het zou kosten. Meer dan kun je denken. Bloed, zweet en taal. Bloed, zweet en ja. Ik heb sommige angsten. Ik vrees alleen maar dood. En alleen het idee van rust om u te geven wat dit is. Ik zie leven als een kans. positiviteit is nieuw voorbij. Maar ik ben gezegend om te zien. De helft vol als leven goed wil ik om te kunnen. Als er leven is wil ik leren. Als er een kan is om te maken wil ik het maar te maken. Ik krijg ook wat leven. De vandaag is een sleur, de late nachten, wat lagen, de luchten, dingen niet maken van gevoel van nee geen Ik wil mijn mentaliteit verschuiven, mijn doel rond mij het beste. Ik wil dubbel stenen houden, het geld en stromen, de hoezaden schoffen, rollen, Rolls Royce van en van Kaizenponnen, doodoe. Krijg terug naar de hoofd, mama, je voelen als doelen. Je moet stoppen, benieuwd en nadenken. Gewoon door wat je kunt, wat je wilt, wat je man nodig heeft. Neem eens tegen een grote pimp, die shit. Je wint zonder, je verliezen in deel en je wint wat meer. Wat er is om maar te doen, hoe kan ik benadrukken zelfs meer? Stop, word kennis van studenten, student, kan pas nu tot nu toe. Fouten, maak niet mislukking, gewoon rauwe houden. Houd het enkel echt te houden. Stroom en ruimste ideeën blijven gaan, kansen vier. Vertoon blijven geen onderwijs fallbacks. Laag geld van Rolex, Roll en flex op nigga's. Ik werk te the normaal niet laat koelen met ons. Beat op de rit is lang maar blond. see zien. Hoe kan ik het woord in harte van Ik zit achter mijn laptop zat zoeken. hoe kan ik volgende beste dingen doen, hoe ik ze stapelen kan zijn, vertel van school dat bestaat nog steeds geen zin maken, maar vroeg of laat zal maken enkel een dollar dollar biljaar, ik zal laten zien wat een echte hustler kan doen, Hoe me in de oceanen, ik zal terug in de kamer met geen grenzen wat dingen doet, Het is geen limiet wat mannen maken, duurt een heleboel mijn tussen te waarderen, de waard van dienen het laat goed of bestellingen. bestemmen, van je denken, Laat niet uw mening ziek in de geladen. Bestem in je hoofd, je vertellen kan niet. Het is niet geen kerk, het is geen helgen niet. Het is niet bang om een vader te maken. Nee, niet zijn ritmee, terwijl je kunt genieten.